Met het NOS -journaal. De Groningse studentenvereniging Vindicat schrapt het zwijgcontract... waarbij eerstejaars een boete krijgen als ze uit de school kappen over een ontgroening. RTV Noord schrijft dat Vindicat met de universiteit, de hogeschool en de gemeente... heeft gesproken over de toekomst van de vereniging. In het contract verklaarden aspirantleden geen ruchtbaarheid te geven aan ervaringen... met betrekking tot de introductietijd. Op overtreding stond een boete van 25.000 euro. Bij school in Amsterdam-Osdorp is vanochtend geschoten. Twee mannen in zwarte kleding zijn op de vlucht geslagen. Degene die ze onder vuur namen is gewond geraakt aan een arm. Over de achtergrond van de schietpartij en de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend. Op het moment dat er werd geschoten stonden er kinderen op het schoolplein. Volgens een medewerker van de basisschool De Horizon zijn er kinderen die de schietpartij hebben gezien. De school houdt de leerlingen voorlopig binnen in afwachting van het politieonderzoek. De Turkse regering heeft opnieuw een groot aantal politieagenten geschorst. Bijna 13.000 agenten moeten voorlopig thuis blijven... omdat ze verdacht worden van betrokkenheid bij de mislukte staatsgreep in juli. Pas als is aangetoond dat ze onschuldig zijn, mogen ze weer aan het werk. De geschorste agenten zijn niet gearresteerd. Eerder waren al zo'n 2.500 politiemensen op non-actief gesteld. Dat betekent dat er nu meer dan 15.000 agenten thuis zitten. Gisteren besloot de Turkse regering de noodtoestanden met de drie maanden te verlengen. In Zuid-Holland begint binnenkort een proef met snelheidsborden in dik Bruna-stijl. Op 50 en 30 kilometer wegen komt naast de gewone snelheidsborden... ook afbeeldingen van spelende kinderen te staan. Automobilisten die foto's van de borden zien... zeggen dat ze daardoor minder hard zouden gaan rijden. Het weer in de loop van de ochtend op de meeste plaatsen zon... blijft droog en het wordt 16 tot 18 graden. Morgen zonnig en dan een graad of 14. Dit was het NOS Journal. DFM, verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam... 5 kilometer tussen knooppunt Ridderkerk en de Afrit Rotterdam Centrum... is de nasleep van een pechgeval. Tot zover de verkeersin...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 Lunchprogramma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Ik ja, beslot als je in een werkdag zit, dan heb je ook recht om te, om te lunchen. No? Ja, ook als je er niet in zit. Je hebt nog altijd recht om te lunchen. Ja, dat is waar. Goedemiddag Ruud. Goedemiddag Sandra. Goedemiddag Luisteraars. Goedemiddag Luisteraars. Ja, het is mooi weer. Het was druk in de trein vanmorgen. En euh, ik denk het lijkt wel gratis allemaal. Zodat er zoveel mensen die in die trein zaten. Maar dat is antwoord toch? Tjonge, jongen, jongen. Het wordt weer druk in het dorp vandaag. Maar ja, dat is alleen maar goed. Het is, goed. Het is euh, redelijk mooi weer buiten. een Beetje fris, beetje wind. Maar euh, het blijft wel droog. Dus uh, misschien wel mooi weer voor de stand. Zit je mijn weerbericht niet te pikken? Nee hoor. <laughs> ik zeg alleen wat ik even naar buiten zie. Als ik in de buiten kijk, wat ik niet dat zie. Dat ik gewoon zien dat het mooi weer is. En dat het een beetje fris is. Maar voor de rest zeg ik niks. Ik constateer alleen de huidige situatie. Jij doet de verwachting straks. Ja. ja. <laughs> dat is het verschil. Oké, okay, nou. Uh, wat wou ik dan nou zeggen? Ja, we gaan gewoon plaatje draaien. Het is dierendag vandaag, hè? Joho. Ja. Heb jij dieren thuis? Uh, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ik heb een fantastische hond Een, uh, een bruine labrador, een fantastisch beest uh, En, uh, nou ja, die moeten we thuis komen, nog niet gedaan vanmorgen Maar die moet mij verstrikken hier om straks hè. En een extra lekker maaltijdje ja, krijgt ja. hij dan van. Ja, een beetje verwennen, hè, die hond Ja, hey, ik heb de, ik heb de nou ik niet, hij is van Angela natuurlijk Maar het is, het is de liefste hond van de wereld Liever bestaat niet. <lacht> krijgen we krijgen allemaal protesten. Nee hoor, mijn hond is veel liever. <lacht> nou, we mogen niet? Als we een wedstrijd lief zijn voor honden zouden houden. Nou, dan wint Renko hoor. Op alle fronten. Maar goed, we hebben vandaag. Wat hebben we vandaag allemaal? Nou, we hebben natuurlijk het regionieuws. We hebben ook weer de popvraag van de week. Die heeft Sandra bedacht. Ja, en ik weet hem. Ik weet het antwoord. Ja. Maar we zeggen nog niks. We gaan hem straks stellen. En degene die... Ja, je, je kunt er niks mee winnen. Je kunt het antwoord... Uh, kun je bellen natuurlijk. Maar de studio mag je doorbellen. Dat is 023-573. 03 uh, 0393. 0393. Ik vergeet dat steeds. Hè. Dat is niet te geloven. Sinds die mobiele telefoons zijn... Kan ik geen nummer meer onthouden. Mijn eerste telefoonnummer het halen weet ik nog. Maar het nummer van hier... Dat, nou, oké. Okay. Dus u kunt eventueel straks het antwoord doorbellen. En wij maken de goede uitslag. De, het goede antwoord om kwart voor twee begint. En je kunt er niks bewinden, Alleen een, pla een, een plaats in de Hall of Fame. Zoals uh, Gerard Ekdom altijd zegt. En misschien wel nou, een verzoekplaatje. Of een verzoekplaatje, mag ook. Ik vind het een mooie prijs. Ja, het is een mooie prijs. Een verzoekplaatje. <laughs> dus als je het weet, kun je het antwoord sms'en of... Uh, <laughs> Nee. Je kunt het antwoord neerzetten op Facebook. Dat controleren we op onze Facebookpagina www.facebook.com. Uh, Schuiderstreep Zandvoortlust. Of je belt naar de studio 023 573 0393. Zeg je het nou goed? Ja, dat zeg je goed. En vorige week waren we vergeten... het juiste antwoord te geven. Ja, na, ja. Zijn we zomaar weggegaan. Zijn we zomaar weggegaan hebben we niet eens het antwoord gegeven. En, en de vraag was, wat was de artiestennaam van... Angelina Stefanie... of Stephanie Joanne Geramotta. Ja. En dat was inderdaad Lady Gaga. Ja, en... en uh, er was één goed antwoord. Er was een mevrouw inderdaad op Facebook... die uh, ja. had het juiste antwoord ja, gegeven. Mevrouw Schipper. Ja, die. Ja, die had het. Ja, niet Edith hoor. Maar, <laughs> nee, Adelien. die niet. Nee, niet Edith, maar Adrie wel. Die had een goede antwoord. Dus uh, die, heeft, uh, die is, uh, heeft als eerste een plaats in de Hall of Fame. Mm. Ja. Nou, dan ga ik nu maar... Het is Dierendag vandaag, hè? Toch? Ja, ja het is Dierendag. De hele dag. Nou, laten we dan maar met de volgende plaat beginnen. Op het dat het Dierendag is. He? Omdat het Dierendag is, beginnen we met de volgende plaat. Ja.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 Beesjes, beesjes Op mijn dekels, in mijn kussen, kijk maar In mijn oren, in mijn neus en in mijn haar En ze lopen steeds door elkaar Beesjes, beesjes Hele legers lopen daar over de grond Kijk, ze rukken op langs het plafond en de kamer draait waarin het rond. Oh, weet je wat ik zie als ik gedronken heb? Nou, nou. Allemaal beestjes. Nou, nou, nou. Zoveel beestjes om me heen. Beestjes, beestjes. Langs de drempel in een hele. De sleutel gaat, dan komen zij erbij. En ze kijken allemaal naar mij. Beestjes, beestjes. Blauwe, gele, rode, alles zit erbij. het komen zij steeds dichterbij. En ze loeren allemaal op mij. Oh, weet je wat ik zie als ik gedronken heb. Ja, ja. Allemaal beestjes. Ja, ja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 Beesjes, beesjes. De tijd in de jaren 60, die zegt uit de jaren 60. Uh, even stil jij, ik wil even wat vertellen. Blijf uh, ik nou zeggen? Ben ik weer van mijn apropos? In de jaren 60. Ja, in de jaren 60. Ja, dankjewel, Sam. Uh, de jaren 60 geproduceerd door Peter Coulewyn. Ja. De Ronnie en de Ronnies. En het was nog een dijk van een hit ook. Nou, u hoort hem al. En uh, bij die volgende paard moet ik ook weer even wat vertellen natuurlijk. Want er is... U, u kent mijn uh, appreciatie, zou ik maar eens met een mooi woord zeggen... van uh, die prachtige cd-serie... The Golden Years of Dutch Pop Music. En uh, nu zijn er weer twee nieuwe delen verschenen. Uh, naast alle delen van groepen uit die tijd. Uh, en nou ja, ik noem nu een paar illustere namen. Golden Earings Motions, Brainbox... Cats, Exception, de uh, uh, 265. Uh, uh, uh, nou ja, ik kan het zo gek niet opnoemen. Dus het is een fantastische serie met allemaal muziek uit de jaren 60 en 70. Van Nederlands popmuziek. Maar nu hebben ze de laatste twee delen samen laten stellen door Willem van Kooten. Oftewel Joost de Draaier. En nou, ik, ik, je kunt hem ook op Spotify vinden. Helaas staan op Spotify niet alle nummers. Maar het grootste deel wel. En hey jongens, dat is toch leuk? Ik kom echt namen tegen dit ding. Oh ja! Van die bandjes die je die, die, uh, niet, meer, niet meer weet en zo. En dan toch dat tegenkomt. Leuk! Ja, fantastisch is dat. Zoals bijvoorbeeld een versie van uh, All My Loving van de Beatles, maar dan door de, door de Hunters. En die uh, heet dan ineens Close Your Eyes. Ja, geweldig is dat. Nou, uh, u gaat daar echt wel wat van horen. En dit nummer komt er dus ook af. Ja! De Golden Earnings, nog met Frans Krasenburg. Jawel, that day. The I pray that you come back and stay one day I was walking slowly better on my way It seems she was lonely I'm not de tweede hit voor dit gezelschapje. Want de eerste hit was Please Go. Die was uit 1965. En dat was wel een grote knijter van een hit. En toen mochten ze een tweede singeltje in Engeland opnemen. En dat kon je dan ook gelijk horen. Want dit klonk Ongeveer 200% beter dan de eerste single. Ondanks dat het een goed nummer was. Maar dit klinkt gewoon veel beter. En uh, nou ja, het was dus een tweede singeltje. De uh, Golden Eerings nog. En het was zelfs een stereo versie dit. Ja, ik weet niet of het u is opgevallen. Maar dat wel. Dus afkomstig van uh, de, uh, de 60s part 1. Van de uh, Golden Years of Dutch Pop Music. Het zijn vier CD's. Uh, 60's Part 1 en 2 en 70's Part 1 en 2. Nou, en, en echt u moet maar eens gaan kijken. Als u liefhebben daarvan bent, het is zo leuk. Er zitten zulke leuke dingen bij. Echt waar. Goed, we gaan eens even kijken. Hè. We gaan doen. Oh ja, het is dierendag vandaag, hè? Sam, het is dierendag, toch? Het is dierendag vandaag. Ja, ja, ja. Jij was stiekem een beetje vergeten. Oh. Toch? Nee? Nee, ik Ja, ik, ik wel. Ja, ja, ik, had het helpen, niet, ja. ik had er niet aan gedacht. Maar het is niet ik werd dag. helemaal blij wakker vanochtend. Ja? Jee. Ja, leuk, dierdag. Oh. Mijn man kwam nog een cadeautje brengen? Nee. <laughs> Steek om je hals. Ja, ja. ja, Heb jij dieren eigenlijk? Ik heb drie katten. Drie katten? Ja, drie katten. Ah, dat is leuk. Nou, dan zit een van deze liedjes die we nu gaan draaien. Is dan voor jou ook. Van ja. belang. Goed, we gaan de, de drie in één, dames en heren, doen. En. Ja, het kan bijna niet anders. Die gaat gewoon over dieren. Ja. Luister en heuvel. 3 in 1-1-1 Omdat het dieren, nog nice. is. Dieren. When first I landed in London town. While running through a crowd, they knocked me down. The man in the airport, he locked me in a car. He said to me while smoking, hissing on, no dogs allowed. Well, you can sing and twirl and play for the crown, but I'm sorry, son, no dogs allowed. I stood there in silence wondering what to do. The man said, we're gonna take your dog from you. I said, hey, mister, you got to be wrong. You know. for the crown Talk to the MPs. They almost wouldn't have to do a thing with me. I said, they let monkeys and show dogs in by the crowd. But when it came to me, darn, no dogs allowed. To play for you, hey, yeah. No dogs allowed, uh huh. But it's all right, mm -hmm. big day gonna come here, uh huh. Eén. Zo'n bepaalde figuren van wie ik allerlei reacties binnenkrijg. <laughs> Als ik dat uh, zo allemaal eens lees, dan gaan we een hele uitzending besteden aan de dieren. Maar uh, ja, dat gaan we ook wel doen. Vind ik ook wel leuk eigenlijk. Maar niet helemaal hoor. We hebben ook nog wel wat andere zaken af te handelen, natuurlijk. Maar goed, u hoorde een hele lekkere 3-in-1 met om te beginnen de, de José Feliciano. Even op zijn Spaans, zeg. Ja, no? En uh, die had het over No Dogs Allowed. En dat was eigenlijk een protestjong, Want ik weet niet of u zijn geschiedenis een beetje kent. Maar hij was. Hij begon in, ik dacht in 3 of 64. En uh, toen kwam hij in de vuist van Duis. En de man is natuurlijk blind. En uh, die had natuurlijk een zwarte gel uh, gele geleidehond bij zich. En uh, ja, hij liep toen ook zeker in die tijd nog tegen allerlei wetten aan dat door honden niet, niet mee mochten ergens naar binnen. Uh, in een studio, in een vliegtuig, waar dan ook. En daar heeft hij dus dat liedje over gemaakt, No Dogs Allowed. En dat was eigenlijk dus gewoon een protest. Omdat hij daar als blinde tegen aanliep Dat er geen honden er binnen mochten. Tweede nummer. Dat was natuurlijk van uh, ja, de Bopper groep uit begin 70 jaar. Mut. Kent u allemaal nog? Haar top toppop en zo. Dat weten we allemaal nog van Ad Flisser. En uh, ja. dat, uh, <laughs> dat nummer dat, uh, dat heette The Cat Crapped In. En uh, daarna natuurlijk uh, op verzoek van Sandra. Want die heeft er ook verstand van. en uh, Heel veel verstand zelfs. Uh, uh, Eye of the Tiger. Nou, dat waren dus drie dierenplaten. En uh, er komen er nog meer uh, platen die iets met dieren te maken hebben. Of van bands die dierennaam hebben of wat dan ook. Maar, dames en heren, hè, het, hier is het moment. Want u gaat natuurlijk, nu kunt u uh, toegevoegd worden aan de Hall of Fame. En, uh, um, <laughs> dat heb ik gepikt van Ekdom hoor, dat mag u dus nog weten. Hall of Fame. En uh, de, de Sandra gaat u een vraag stellen en het antwoord daarop. Dat kunt u plaatsen op onze Facebookpagina. En je kunt er niks mee winnen. Of hooguit misschien een verzoeknummertje. Maar je kunt er verder niks meer winnen. En je uh, uh, kunt het antwoord plaatsen uh, op onze Facebookpagina. www.facebook.com U mag ook naar de studio bellen zelfs. Komt u misschien wel in de uitzending. Dat is al een prijs op zich. Uh, 023 573 0393 en zeg ik het nou goed, zo? Je zegt het prima. Oh, dan, is dat, dan heb ik het eindelijk in mijn hoofd zitten. 023 573 0393. En hier komt de vraag. De vraag van deze week. Luid als volgt. Op de cover van het album. Uh, album, sorry, album. Ja, mag ook, mag ook. Uh, Abbey Road van de Beatles lopen de vier Beatles over een zebrapad. Je, je, kent, je kent het fotootje. Uh, ik heb er zelfs gelopen. Oh ja, op die Het schijnt ook gewoon dat je er niet meer doorkomt met de auto. Omdat nee, uh, iedere nee. toerist wil zo'n foto ja. nemen. Nou, het ja, gaat dus om die foto. Ja. Maar de vraag is: wie loopt er op blote voeten? Kijk, ik weet het, maar ik ga het niet vertellen. En eigenlijk is het bijna overbodig dat ik nu de multiple choice ga voorlezen. Want iedereen ja, moet het. Iedereen weten, wordt al gebeld. Hoe de, hoe, hoe de Beatles heet, maar is het A. John Lennon, B. Paul McCartney, C. George Harrison of D. Ringo Starr. Oké. Okay. Nou, gaan we opnemen. Gaan we opnemen. Nou, leuk. Neem jij hem op? Ik, moet ik hem opnemen? Ja, ja, je kunt hem daar wel opnemen. Oké. Okay. Dan, dan gaan we even, uh, draai ik nog even verplaatsen. Goedemiddag, met Sandra. Dag, Willem Bruist. Ja, het is mijn eer te na zien te natuurlijk. Ja, je mag niet alles verraaien, Willem, hoor. Ik mag niet alles verraaien. Maar nee. In keer. Ja, maar hij mag wel het goede antwoord geven. Hij neemt de moeite om oh, te bellen. Ja, hij mag wel het goede antwoord geven. Ik mag het niet de verkeerde antwoord geven. Ja. Nee, je, nee, mag nee je mag het, het, antwoord het goede geven. antwoord geven. Dames en heren, de heer Willem Bruist geeft het antwoord. En dan komt hij. Ja. Paul mekaar niet. Dat, dat is fout. <laughs> <laughs> nou, ja, nee, dat is helemaal juist. Je Gefeliciteerd, Willem. Met, ja. je, met ja, de plaats wel. in de hol... Of feen. Feen. Heb, je, heb je nou ook een oh. verzoeknummer, Willem? Dat is het, hè? Ja. Het is je heb je nou ook een verzoeknummer of niet? Ik heb, ik heb wel een verzoeknummer, maar uh, ja, dat, daar ga ik iemand ontzettend weinig plezier mee doen, de Snoop Dogg, maar het, daarom zal ik het maar niet doen. Waarom niet? mag, hoor. mag gerust, hoor. Ja. Vandaag ik, ik, ik zet mijn koptelefoon wel uit. <lacht> dat vind ik niet zo moeilijk. Zou het zou helpen, denk je? Ja, het helpt. Nou, uh, maar, ik, je ik, wil iets van Snoop Dog? Je ja, ziet versnoept, ik heb nog guns of zo. Dat ja, was, uh... Ik ga uh, zoeken voor je. Maar we gaan eerst even het nieuws doen. En dan gaan we het nieuws doen. En nee. uh, ik bedoel, dan gaan we uh, zoeken voor je. Ja? Jongen, je blijft maar bruisen. Ik blijf gewoon bruisen. Heppa! <lacht> Wel een bedankt voor je reactie. Hey! Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door. Sandra Lissenberg. Uh, ja, ik was helemaal voor me apropos. Ja, ik zag het. Het uh, regio nieuws. Uh, op zaterdagavond 1 oktober jongsleden... was de officiële aftrap van het 40-jarig jubileum van Holland Casino. Bij Holland Casino Zandvoort, dat op 1 oktober 1976... als eerste vestiging zijn deuren opende... werden de inwoners getrakteerd op een openluchtconcert... van onder andere Dennis van der Geest en Gerard Joling. Tot slot was er nog een grote vuurwerkshow. Meer dan duizend mensen woonden, woonden dit petterende evenement bij. Het college van burgemeester en wethouders van Zandvoort... verzoekt de Eerste en de Tweede Kamer af te zien... van de uitbreiding van windmolenparken voor de kust. Deze windmolenparken zijn zichtbaar vanaf het land. En dat is horizonvervuilend en niet nodig. De alternatieve locatie aan Mui de Ver is ruim 60 kilometer van de kust... en niet vanaf het land te zien... Uit de rapporten van Stichting Vrije Horizon blijkt dat het alternatief aan Muidenver Ver niet duurder is dan het besluit van de minister. Kitesurfen, golfsurfen, ripvaren, kortom de zogenaamde durfsporten maken een razendsnelle opmars. Deze sporten in zonering de ruimte in de ruimte geven, dat is het uitgangspunt van durfsporten... in de vandaag door de gedeputeerde staten vastgestelde visie op waterrecreatie van de provincie Noord-Holland. De gemeente Zandvoort is er trots op dat zij door de provincie is aangewezen als een van de drie durfspots aan de Noord-Hollandse kust. Op 24 oktober zal het Rode Kruis afdeling Zandvoort weer starten met een nieuwe EHBO-opleiding. Eerste hulp bij ongelukken is nog steeds een belangrijke activiteit van het Rode Kruis. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen weten wat zij moeten doen als er een ongeluk gebeurt of als er iemand niet lekker wordt. Tijdens de cursus leert u hoe te handelen bij een bloedneus, maar wordt er ook gereanimeerd. In twaalf avonden wordt men opgeleid door bevoegde instructeurs. Lessen worden gegeven op de maandagavond van 8 tot 10 uur in het Rode Kruisgebouw aan Nicolaas Beetslaan. En tot zover het Regio ZFM Luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Of geen weer. Zomer of hardje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt: Het is vandaag prachtig herfstweer met volop zonneschijn. Het blijft overal droog en bij een matige en zee vrij krachtige oostenwind (windkracht 4 tot 6) stijgt de temperatuur naar maximaal 17 graden. Vanavond en de komende nacht is het helder en bij een doorstaande wind (windkracht 5 tot 6) daalt de temperatuur naar ongeveer 9 graden. Morgen is het ook weer prachtig met volop zon. Het blijft opnieuw droog en er waait nog steeds een matige tot krachtige oostenwind. De temperatuur is dan wat lager en stijgt naar maximaal 14 graden. Donderdag zijn er flinke perioden met zon, maar er trekken ook wolkenvelden over de regio. En later op de dag is er heel lokaal kans op een buik. De wind waait matig en aan zee vrij krachtig uit het noordoosten. En de temperatuur stijgt tussen de, naar waarden tussen de 12 en 14 graden. En tot zover het weerbericht volgens Rico Schreuder... Van de Waarheid, dat was het nu. En dat van Whitney Houston op verzoek voor Sandra, het liedje van de Sidekick. Waarom, Sandra? Vind je dit zo mooi? Nou, toen Sandra nog een Sandraatje was, en ja. eigenlijk stiekem nog steeds, ik uh, was enorm fan van Whitney Houston toen ja. ik een jaar of tien, elf, twaalf was. Ja. En uh, het eerste singeltje wat ik ooit kocht was I Wanna Dance With Somebody okay. in 1987. Ja. En uh, nou, helemaal leuk dat liedje natuurlijk. Uh, helemaal grijs gedraaid. En toen ontdekte ik dat een singeltje ook nog een andere kant had. Ja. En dat was dit nummer. En dat vond ik eigenlijk nog mooier. Dus die, uh, die andere kant heb ik ook helemaal grijs gedraaid. Ook helemaal grijs gedraaid. Ja. Dus je kon het, uh, als je tegen het licht hield, kon je erin kijken. Ja, ja, of zo ongeveer <laughs> wel, inderdaad. <laughs> En het, het is een vrij uh, onbekend nummer. Dus ik dacht, nee, ik wil het delen met de wereld. Hoe mooi dit nummer is. Ja, nou, dat vinden wij heel sympathieus ja. van je. Goed, nou, dat is hartstikke leuk. Whitney Houston dus. En moment of Truth. En uh, we gaan nu iets, uh, iets nieuws doen. Ja, we hebben weer een nieuwe plaat. En, en ik heb weer iets gevonden. Dat is wel een hele vreemde combinatie. Uh, ik denk dat het leeftijdsverschil... tussen de, de band en de gastartiest... ongeveer de jaren, 40 is... Uh, misschien nog wel meer zelfs. Maar het is wel heel leuk. Nou weet ik alleen niet of ik nou A1 of AL moet zeggen. Dat, uh, ja, jij dat zien? Ik, ik, ik zie AI. Dus ik zie ja, AI. AI. AI. AI. AI. AI. Nou, het is een hele leuke combinatie, dames en heren. Namelijk van de band One Republic. Dat is natuurlijk zo'n jonge hondenband. Hè, van, om even in de dierendachtermen te blijven. Maar ze doen het samen met Peter Gabriel. Van, uh, van Genesis. Nou, luister maar. Het heet AI. Tijd weer. ZFM. Nou, dat ging dus even helemaal mis met, uh, met dat nummer van, uh, van Gabriel. Maar uh, ah, dat komt nog wel een keer. Uh, in ieder geval uh, hoort u uh, uh, het nummer AI. En dat staat dan voor uh, Artil, artificial. Intelligence. We gaan hem straks even nog een keer opzoeken. Want dat kan natuurlijk niet, hè, wat ik nu allemaal zit te doen. Maar uh, dit, dit kan niet. Dit is uh, zo amateuristisch allemaal. Maar goed, we gaan eerst naar de bioscoop. Ja, het is weer de eerste dinsdag van de maand. Dus vandaag om half twee. Dus u moet opschieten. Is het Cinema Nostalgie. En dat betekent dat u wordt ontvangen met een kopje koffie of thee... en een plakje cake vanaf één uur in Cinema Circus Zandvoort. En de film die begint om half twee kost hiervoor zijn 7 euro... inclusief belbus, film, koffie en toeslag. Zonder belbus betaalt u 6 euro... Uh, het gaat deze week over Love and Friendship. En dit is een filine fris liefdesdrama... gebaseerd op Jane Austen's nooit eerder verfilmde brievennovelle Lady Susan. Lady Susan trekt tijdelijk in bij haar schoonzus. Samen met haar Amerikaanse hartvriendin Alicia... Bekokstooft ze, bekokstooft ze sluwe plannetjes om zichzelf en haar dochter aan een echtgenoot te helpen. De mannen in haar leven blijven blind voor haar doortrapte gedrag. Regisseur Whit Stillman... Uh, geeft het oerbritse verhaal een bruisende impuls. Verder draait vandaag ook nog Britt Jones om 7 uur en om half 10. En morgen is de tijd voor huisdierengeheimen om half 2... en spion om half 4. Uh, ook is er morgen om half... Uh, even kijken. Ja, om half 8. Uh, de Simon van Kolm filmclub. En uh, het, deze keer de film Een man die heet. Uh, Ove is 59 jaar oud, rijdt in een staap en staat bekend als de moppenkont van de buurt. Tot de nieuwe overburen op een ochtend per ongeluk, in, per ongeluk zijn brieven bezond verrijden. Klinkt heel erg spannend. En wat ik ook zo leuk vind, uh, vanaf volgende week komt trolls naar Zandvoort toe. Ontdek het verhaal van de altijd blije trollen die alleen maar willen zingen. En de grappige, maar altijd humeurige bergens. Die alleen gelukkig zijn wanneer hun buikjes gevuld zijn met trollen met officiële muziek van Justin Timberlake... en mashups van liedjes van andere populaire artiesten. Singer-songwriters Sharon Dorson en Waylon... nemen de hoofdrollen voor hun rekening... in de Nederlandstalige versie van Trolls. Beiden maken met deze nieuwe film van Dreamworks Animation... hun inspreekdebuut. Sharon Dorson leent haar stem aan de altijd vrolijke... maar ook een beetje naïeve troll Poppy... Als ze geconfronteerd wordt met haar grootste uitdaging ooit... ontdekt ze dat ze dit probleem niet kan oplossen... met een liedje, een dansje of een knuffel. Sharon Dawson uh, en Waylon zingen stevens samen... met Nederlandstalige versies van onder andere True Colors van Cyndi Loper... en Can't Stop the Feeling, de wereldwijde hit van Justin Timberlake. De regie van de Nederlandstalige versie van Trolls... is in handen van Marty de Bruin en de vertaling is gedaan door Hilde Smit. Dus deze vanaf volgende week in Cinema Circus Sandvoort. Uh, meer informatie op de website. En dat is uiteraard... www.cinemacercuszandvoort.nl Nou, nu dan maar helemaal. One Republic... samen met Peter Gabriel. Artificial intelligence. Oftewel AI. Artificial Intelligence. Hele aardige combinatie van One Republic samen met uh, Peter Gabriel. Nou, en wat er nu gaat gebeuren, ik hoop dat dit lukt. Ik heb dat nog nooit geprobeerd. Of dat gaat? Nee, dat gaat dus niet. Nou, dan... So what we get drunk. So we smoke weed. We're just having fun. We don't care who sees. Oh, shit. So what? We go out. Get a that's how it's supposed to be. Cause you know I'm a nice one. Young and wise. Keep that a little bit free. So what, I keep 'em rolled up, sagging my pants Not caring what I show, keep it real with my niggas keep it playin' for these hoes It look clean, don't it, watched it the other day Watch how you lean on it, eat me some 501 jeans on And roll joints bigger than King Kong's fingers And smoke them hoes down to they stingers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 Just having fun, we don't care who sees So when we go out, that's how it's supposed to be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 Now I'm chillin', fresh out of class, feeling like I'm on my own and I could probably own the building. Got my own car, no job, no children, had a size project, me and Matt killed it. T -E H c M-A-C, D-E-V, H-D-3, hi, it's me, this is us, we gon' fuss and we gon' fight and we gon' roll and live so on. So while we get drunk, so while we smoke weed, we're just having fun.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 When you live like this, you're supposed to party. Roll one, smoke one, and we all just having fun. So up uh, we get drunk, so up uh, we smoke weed. We're just having fun, and we don't care who seen. So up uh, we go out, that's how it's supposed to be. Living young and wild and free. Chicago's ...verzoek voor de winnaar van de popquiz... Uh, ...Willem uh, Bruist uh, Snoop Dogg. Hij vroeg een ander nummer, maar dat werkt even niet. Dus uh, dan deze maal. Young and Wild. Ja, Young Wild en nog wat. Nou, we gaan naar het uh, NOS Journaal... ...van, uh, van de uur. Uh, en dat doen we met René en die Alligators. In de mood. Tot zo.